Vijf uur. Dit is Radio 1 met Ruk van der Westenlaken. Straks in het NOS Radio 1-journaal de zaak Rishi. Het Openbaar Ministerie wil de agent toch niet vervolgen. En de protesten in Oekraïne worden heftiger. Daarover al meer in het NOS-journaal. Met Mark Visser. Want de Oekraïnse politie heeft daar nu ook al ingegrepen. Bij een regeringsgebouw worden barricades weggehaald. Er zijn geen berichten over gewelddadigheden. Volgens journalisten ter plekke hing er de hele middag al een grimmige sfeer... in het centrum van Kiev. Er kwamen steeds meer agenten. Betogers reageerden door barricades op te werpen. Het Openbaar Ministerie heeft in een zaak over de doodgeschoten jongen Richie ontslag van alle rechtsvervolging geëist. De agent, die de 17-jarige jongen op een station in Den Haag doodschoot, had volgens het OM genoeg reden om aan te nemen dat hij vuurwapengevaarlijk was. En dan is het toegestaan te schieten bij de aanhouding. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Deze agent handelde terwijl hij in functie als politieman bezig was. Hij handelde naar de wet binnen alle regels... en daardoor kan hij niet verder worden vervolgd. Waarbij ik moet zeggen, dit zegt het OM... uiteindelijk kan de rechter alsnog een andere mening zijn toegedaan. en Dat zullen we pas later horen. Het OM voegde vandaag op verzoek van de nabestaanden van Ricci. nog moord aan de aanklacht doodslag toe. Maar vraagt daar nu vrijspraak voor. Officier van Justitie, acht voorbedachte raden niet bewezen. Minister Plasterk gaat bij de Amerikaanse ambassade informeren... naar de functie van de antennes op het dak van de ambassade in Den Haag. Dan schrijft hij in antwoord op vragen van de SP en de ChristenUnie. De partijen willen weten of de antennes misschien worden gebruikt... om dataverkeer af te luisteren. Plasterk is bereid bij de Amerikanen naar de antennes te informeren... en zal de Kamer over de uitkomst informeren. Als een land in Nederland inlichtingenoperaties wil uitvoeren... kan dat alleen als er formeel toestemming voor is gevraagd... Plasterik zegt geen reden te hebben om aan te nemen dat de Amerikanen zich niet aan de afspraken houden. De economie komt langzaam op gang en zal de komende jaren weer groei laten zien, en ook al zal die groei niet groot zijn, dat zegt de Nederlandse bank in een rapport over de economische verwachtingen. DNB-directeur Swank. Je mag het echt een keerpunt noemen. 2014 zal nog een jaar met plussen en, en minnen worden, maar je ziet langzaam in 2015 zie je de robuuste economische groei weer terugkomen. Ook de koopkracht verbetert. Na zeven jaren van krimp zal het inkomen... en dus de koopkracht in 2015 toenemen met 2,5 procent, zegt DNB. De politie van Curaçao heeft een inval gedaan bij ex-premier Schotten. Een officiële reden is er nog niet gegeven, zegt correspondent Dick Draaier. Justitie is nog bezig met vijf andere invallen in andere delen van Willemstad... en we willen, zolang dat niet is afgerond, niet zeggen waar het om gaat. Maar ja, informeel weten we op Curaçao wel dat hij in de belangstelling staat... bij justitie vanwege een groot aantal ongebruikelijke financiële transacties. Een burgerrechtenbeweging op Curaçao pleit er eind oktober voor om Schotten te vervolgen. Hij zou zich tussen 2010 en 2012 schuldig hebben gemaakt aan witwassen en omkoping. In die periode was Schotten premier... Het Openbaar Ministerie op Curaçao komt later vandaag met een verklaring. In de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Bangui... is een kort vuurgevecht geweest tussen Franse militairen en rebellen. Het gebeurde op het vliegveld bij het hoofdkwartier... van de multinationale strijdkrachten voor Centraal-Afrika. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Frankrijk heeft 1600 militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek gestuurd. En daarnaast zijn er 6000 Afrikaanse militairen. Aanleiding voor het sturen van de troepen is de opgeleide strijd tussen christenen en moslims in de Centraal Afrikaanse Republiek. In drie dagen van gevechten vielen vorige week, volgens het Rode Kruis, bijna 400 doden. Vanavond en vannacht zijn er veel wolken, maar ook enkele opklaringen. Vooral in het zuidwesten kan er een mist ontstaan. Morgen maakt het zuidwesten de grootste kans op hardnekkig grijs weer... terwijl elders de zon steeds vaker doorbreekt. Door 4 tot 7 graden en er staat weinig wind. En waar staan de files, John Hoka? Op 21 plaatsen is het langzaam rijden en stilstaan... met een totaallengte van 60 kilometer. Het is een minder drukke spits. Een paar opvallende files wel op de A15 richting Europoort... staat 3 kilometer bij Spijkenissen aan ongeluk. En er is één reis ook dicht. A20 naar Gouda, wat drukker dan gebruikelijk 6 kilometer bij Mordrecht. Op de A28 naar Utrecht staat 5 kilometer voor knooppunt weert En op de A44 in richting Den Haag... Er staat tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer.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 De waarheid en onwaarheid van het beeld van de eurokraat. Vanavond om vijf uur half negen bij de VPRO op Nederland 2. mkbbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemiddag voorzichtig optimisme over de groei van de Nederlandse economie. En de protesten in Oekraïne worden steeds heftiger. Gisteren werd al het Lenin-standbeeld gesloopt. Het gaat erom spannen in Oekraïne. In Kiev is de oproerpolitie massaal uitgerukt naar het plein... waar al wekenlang wordt geprotesteerd tegen president Yanukovych. De demonstranten eisen toenadering tot de Europese Unie... terwijl de president juist meer samenwerking wil met Rusland. Dirk Smits van Ooyen uh, heeft een, een adviesbureau voor buitenlandse bedrijven... die zaken willen doen in Oekraïne. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik begrijp dat u in Kiev zit en dat u het plein ook van een afstand kunt zien. Uh, hoe is het daar? Ja, ik kan het plein vanuit mijn kantoor zien, op een paar honderd meter afstand. Het lijkt steeds voller te lopen, er gaan nog steeds mensen naartoe. Vanmiddag heeft de politie de weg er naartoe geblokkeerd met bussen en militaire voertuigen. En er is ook een handjevol oproepolitie aanwezig. Maar ik kan horen dat er nog steeds speeches gegeven worden op het plein. En mensen lopen nog steeds af en aan. Ja, dus er zijn nog geen klappen gevallen in elk geval daar. Uh, hier niet, nee. nee. En hoeveel mensen denkt u dat het ongeveer gaat daar, het plein? Uh, nou, naar mijn schatting duizenden. Of er vijfduizend zijn, of zes of achtduizend, weet ik niet. Maar een aantal duizenden mensen staan er wel. Ja. Nou, is het op dit moment uh, redelijk koud in Kiev, begrijp ik. Uh, het zou sneeuwen. Een paar graden onder nul. Uh, hoe, hoe houden de mensen dat uh, vol daar? Ja, het heeft uh, inderdaad flink gesneeuwd uh, vandaag. Het is een paar graden onder nul en die mensen hebben overal eh, oliedrums neergezet met, met vuren erin waar ze zich warm houden. Alle cafés in de omgeving van het plein die zijn, zijn ook open en ontvangen mensen en delen gratis thee en koffie uit om mensen op te warmen. Ze hebben wat andere gebouwen waar ze naar binnen kunnen om te schuilen tegen, eh, tegen de sneeuw en tegen het weer en weer op te warmen om het plein weer op te gaan. Nou hebben de demonstranten gisteren dat standbeeld van Lenin neergehaald. Hoe is daarop gereageerd? Dat, is, uh, ja, dat was toch behoorlijk chockerend, ook voor de mensen die het ermee eens zijn dat het neergehaald wordt. Omdat het uh, ja, was een van de laatste zichtbare symbolen van de Sovjet-Unie in deze stad. En het neerhalen van dat beeld toont aan dat uh, het sommige mensen menings is om de, de ook, ook maatschappelijke en politieke structuur. ...van uh, Oekraïne, dat nog heel veel sovjet kenmerken uh, vertoont... Ja. ...om dat uh, omver te halen. Ja, u kent natuurlijk veel uh, mensen uit, uit Oekraïne. Hoe, hoe, hoe is de spirit, zeg maar? Hoe, hoe, hoe fanatiek zijn de mensen? De mensen zijn uh, heel vast besloten... Uh, ...om te protesteren op een vreedzame manier tegen deze regering. Ze denken dat uh, deze regering op de verkeerde weg is om... Zichzelf te verkopen aan, aan Rusland zoals ze dat zien. Mm -hmm. En uh, daarmee ook de corruptie en de wetteloosheid die uh, op veel gebieden in het land uh, bestaat in stand te houden. En met name ook de weurgreep de van de oligarchen op het land. Ja. Uh, maar ja, de, de, de stemming is overheersend uh, vreedzaam. Men doet wat men kan met vreedzaam demonstreren. Als dat, uh, uh, en men hoopt dat dat resultaat oplevert. En voorlopig houden ze daar nog niet mee op zo te horen. Dirk Smits, nee. vanuit Kiev, dank u wel voor uw ooggetuigenverslag. Heel graag gedaan. Het is tien minuten over vijf. We gaan verder met die ene rechtszaak in Den Haag. De politieman die op station Hollandspoor de 17-jarige Rishi doodschoot zou vrijuit moeten gaan. Dat wil het openbaar ministerie. De agent valt niets te verwijten, vindt het OM. Terwijl datzelfde openbaar ministerie deze zaak wel aanhanger had gemaakt. U hoort woordvoerder Laurien van Haringen. Het OM heeft, nou dat is alweer een tijd geleden, besloten tot vervolging. Waar het, uh, waar het hem wringt in deze zaak is dat er kan worden getwijfeld of dat schieten goed gegaan is. U vond het niet. Is met niet? Dat is met name gelegen in het feit dat de agent die schoot eigenlijk te hard liep. Of uh, te, te, te, te snel liep om te schieten. Waardoor ja, niet stabiel stond. Hij stond niet stabiel en daar hebben de uh, deskundigen zich ook over uitgelaten. Dat dat absoluut niet is zoals het dat wordt aangeleerd. Dat vond het OM, ja. besloot te vervolgen ja. en zegt nu dit. Waarom? Nou, wij vinden bij dit soort zaken, waar er getwijfeld kan worden uh, aan het handelen van de politie, uh, dat er moet worden vervolgd. Uh, de samenleving mag, mag uitgaan van een rechtvaardige politie. Als wij twijfelen aan het handelen van agenten, dan is het goed om daar een onafhankelijke rechtbank naar te laten ja. kijken. Je zegt eigenlijk onafhankelijke rechter... Oordeelt u maar, maar wij vinden in ieder geval dat hij niks fout heeft gedaan. Op het moment van vervolgen toen was dat nog zeker niet duidelijk. Op dit moment vinden wij dat deze verdachte niet strafbaar is. En de rechter moet daar nog een oordeel over vellen. Ja. Aan zijn loopje is niks veranderd. Het is nog steeds een versnelde pas. Wat is er dan wel veranderd? Er is niets veranderd aan de feiten. Die zijn nog steeds hetzelfde als toen wij vervolgden. Ja. Waarom kijkt u er dan toch anders naar? We kijken er niet anders naar. We vinden dat dit een aspect is wat moet, aan de rechter moet worden voorgelegd. Ja. Uh, het is niet, er is niet gehandeld zoals dat in de politieopleiding wordt aangeleerd. Maar als de agent niet op de juiste manier gehandeld heeft... waarom wilt u hem dan toch ontslaan van alle rechtsvervolging? Het was wel een bijzondere situatie. Er was sprake van aanhoudingsvuur. Hij richtte het wapen uh, om uh, de verdachte aan te houden. Maar er was ook wel meer aan de hand. Het ging om een verdachte die aan het wegrennen was. Het ging om een verdachte waarvan men uh, vermoedde dat hij een vuurwapen had. Het, was, het ging om een verdachte die ook nog eens greep naar een zak... waardoor het allemaal het handelen wat... Uh, dringender werd en dat de politie toch wel geacht werd om in te grijpen. Die aspecten die wegen ook mee voor de officier van justitie. En dat betekent dat het feit dat uh, die stabiele positie niet werd gehandhaafd, dat dat minder zwaar weegt in dit geval. Waarom mocht er dan daardoor dan toch sneller geschoten worden? Ten eerste was de situatie waarbij aanhoudingsvuur mocht. Ten tweede was het natuurlijk, werd het, de, het prangender om te reageren op het moment dat de agenten dachten hij gaat iets uit zijn zak halen. En dat aspect dat weegt mee voor de officier van justitie. En nu zat de familie zeggen, zie je wel, ze elkaar de hand boven het hoofd en een schietende agent die hoeft nooit te, te boeten. Nou, de, de emotie van de familie, dat bij deze zaak begrijpen wij uiteraard heel goed. We bekijken het alleen uh, op de feiten en op het juridische en dan komen wij tot deze conclusie. U hoort een verslag van Matthijs van de Wiel. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal.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 Zachter weer voor de Nederlandse economie op komst. De economie maakt een keer ten goede, zoals de Nederlandse bank dat noemt. Deelt u dat optimisme? Ja, we zien ook dat er een omslagpunt is geweest in het afgelopen jaar. Nou, dat is al bevestigd door de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hè. De officieel van krimp naar groei in het bruto binnenlands product... in de hoeveelheid goederen en diensten die we met z'n allen maken. Uh, wat wel belangrijk is, is dat we ook uh, het, uh, het relatieve pessimisme delen van de, de Nederlandse bank... Dat de groei heel erg gematigd zal zijn. Bij normale recessies, die we eerder hebben gezien... zie je dat er na een recessie weer een snelle economische groei komt... om de schade in te halen. En de vooruitzichten voor de komende jaren blijven toch heel erg matig... Uh, in verhouding tot uh, de krimp die we gekend hebben in de afgelopen jaren. Ja, toch zegt de Nederlandse Bank... er is meer vertrouwen bij ondernemers, meer bedrijven gaan investeren... de wereldhandel trekt aan, gaan we, hè, meer export. En de huizenmarkt, dat gaat ook de goede kant op. Dus dat zijn allemaal hele positieve dingen. Ja, dus er zijn heel veel signalen die zijn van rood naar groen gegaan... of van rood naar oranje. Ja. Uh, het, het is heel duidelijk dat uh, de, het groeibeld wat de Nederlandse bank heeft... en wat wij ook hebben, en bijvoorbeeld ook het Centraal Planbureau... is wel een beeld van economische groei... wat exclusief gedragen wordt door hogere uitvoergroei. Dus vanuit de buitenlandse vraag. Ja, dus die binnenlandse markt, dat schiet eigenlijk nog steeds niet zo op. Ja, in 2014 wordt voorspeld dat de particuliere consumptie nog daalt. Uh, en in 2015... Uh, het neemt de koopkracht wel voorst toe, maar daar wordt verwacht dat huishoudens nog steeds bezig zullen zijn met het op orde brengen van hun huishoudboekjes. Dus het verminderen van schuld of het verhogen van de spaartegoeden. En dat betekent dat het inkomen wel toeneemt, maar dat ook in 2015 de groei van de particuliere consumptie nog maar heel beperkt zal zijn. Dus u zegt eigenlijk dat we gewoon de hand op de knip blijven houden. Ook al krijgen we dadelijk 2,5% meer te besteden in 2015 weliswaar pas. Ja, en dat heeft ermee te maken. Dat legt de Nederlandse bank ook goed uit. En dat is ook een beeld dat wij hebben. In de afgelopen jaren is het inkomen van huishouders heel fors gedaald. Maar het consumptievolume is niet even hard meegedaald. Dus er wordt met een vertraging gereageerd op die daling van uh, dat inkomen. Tegelijkertijd weten we dat huishouders of een groep van huishouders nog relatief hoge schulden heeft... die omlaag gebracht zullen moeten worden. En dat betekent dat een deel van de inkomenstoename die voorzien wordt in 2015 eerst nog gebruikt zal worden voor het verlagen van schulden of voor het opbouwen van spaargoed En dat er daarna pas ruimte is om ook de consumptieve bestedingen weer te laten groeien. Maar dat gaat nog wel eventjes duren dus. Ja, dit is echt een, uh, een herstel van de lange adem. Uh, de recessie is heel erg lang geweest. Het heeft bijzondere oorzaken gelegen in het feit dat we een mondiale financiële crisis hebben ja, gekend. Ja. Uit het verleden weten we ook dat als zo'n recessie gepaard gaat met de financiële crisis... dat ook het herstel veel langzamer is dan dat we bij normale recessies uh, uh, uh, hebben gezien. Nou, dat is iets wat we tot nu toe in de ontwikkelingen ook hebben kunnen zien. En dat is ook iets wat we in de huidige economische voorspellingen... voor de komende jaren nog terug zullen zien. Ja, maar dat betekent dus dat bijvoorbeeld de Nederlandse ondernemers... die vooral afhankelijk zijn van de Nederlandse huishoudens... die besteden in, in eigen land, dat die nog even zichzelf schrap moeten zetten. Volgend jaar zal het einde van de recessie en het begin van matige economische groei in delen van de economie echt te, te voelen zijn. Bijvoorbeeld de industrie, de groothandel en delen van het transport. He, die hebben dan baat bij de hogere exportgroei. Maar bijvoorbeeld de detailhandel, de horeca en de bouwnijverheid die zullen echt nog last ondervinden van een verdere daling van hun afzet. Ja. Dus samenvattend uh, zijn de vooruitzichten niet heel veel beter voor de komende paar jaar? Uh, de, de, de... We hadden al voorzien uh, dat uiteindelijk de recessie ten einde zou komen. Maar we wisten ook dat de oorzaken die deze crisis en deze recessie hebben gekend... meteen ook zouden ja. maken dat het herstel moeizaam zou zijn. En het is heel erg jammer om te zien dat dat ook uit lijkt te komen. Maar het is wel iets waar we met z'n allen rekening ja. mee moeten houden. Goed zo. Kwestie van lange adem dus. Ja. Tim Legiers van de Rabobank, dank u wel. Graag gedaan. We gaan naar de verkeersinformatie. John Zahoka zit bij de ANWB. Ja, met 73 kilometer file in totaal. Het is een minder drukke apelspits. Wel probleem op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar staat tussen Twello en Deventer 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens en drie personenauto's. En daardoor zijn bij Deventer twee rijstoken afgesloten. Ja, we praten nog even door over het verkeer, want uh, snorfietsen horen niet langer op het fietspad, maar op de rijbaan tussen de auto's. Dat vinden althans de wethouders van de vier grote steden. Ze willen de overlast van uh, snelheidmaniakken, zoals scooterrijders, uh, zoals zij de scooterrijders noemen, aanpakken. En Jeroen de Jager, die staat bij de Pont in Amsterdam. Uh, wat vinden die uh, fietsers uh, van dat voorstel, Jeroen? Nou, ik denk dat heel veel fietsers uh, wel blij zijn, maar kan het hier iemand wel vragen? Mevrouw, mag ik u even kort wat vragen? Nee, u niet. Meneer, even uh, heel kort, heeft u last van, uh, van scooters op, uh, op, op het fietspad? Op het fietspad wel, ja. Ja? ja. Wat vindt u ervan als die op de rijbaan zouden rijden? Zouden... Ja, uh, dat lijkt me beter, like... maar ja, of het echt zo is, weet ik ook niet zeker, hoor. Want wat? ik denk of dat het... de automobilist daar weer niet blij mee is. Nee, precies, want dan uh, krijg je die te trage scooters op, uh, ja. op de rijbaan. Ja, correct. Ja, ja, ja. ja. ja. Zeg, uh, Gerrit Faber van de Fietsersbond... wat zou, zou u ervan vinden als die uh, scooters uh, op de rijbaan gaan... en dus een helmplicht krijgen? Wij zouden dat een heel goed idee vinden. We vragen er al een paar jaar uh, om... omdat uh, die snorscooters op het fietspad veel te hard gaan. Ze mogen maar 25, maar ze rijden gemiddeld 637 en soms nog uh, veel harder. Ik lees in die brief zelfs dat 77% te hard rijdt... en jullie zeggen dat rijden veel meer te hard Ja, we hebben het uh, zelf ook gemeten in 2010 en 2012. En wij kwamen er tot dat 94 en dat bij de tweede keer 97 procent van de scooters harder rijdt dan die 25. Dan die 25. Uh, nou het voorstel dus helmplichten op de rijbaan. Meneer zegt hier, ja, dan krijgen de automobilisten daar wel last van. Um, nou, ik denk dat het gewoon in, in de stad wel meevalt, omdat daar de snelheid uh, op de rijbaan meestal helemaal niet zo vreselijk hard is. Uh, het ZWOF, dat is een gelinommeerd instituut... wat het ook allemaal onderzocht heeft ja, het... uh, qua veiligheid. Die zegt ook van, uh, uh, dat, dat, dat het een goed en veilig idee is. Maar, en, en dat eventueel uh, je die snorscooters dan ook een beetje harder moet laten rijden... Ja, ja, ja. zodat dat ze met bepelt. het verkeer meegaan. Okay. Hey, even nog dat andere ding uh, wat ze voorstellen. Dat is namelijk uh, dat het kentekenbewijs van zo'n snorscooter... ingenomen moet kunnen worden bij radarcontroles. Nu kan dat alleen als je op de rollenband objectief vaststelt... dat die harder gaat dan, uh, dan 25%. Uh, uh, ja, dan wordt je scooter de, uh, makkelijker afgenomen? Uh, nou, als je bewijs wordt ingenomen, dan uh, moet je hem opnieuw laten herkeuren. Dus dan moet je te voet met dat ding uh, naar de herkeuring. En, uh, of eerst moet je hem laten terugbouwen uh, en daarna naar de herkeuring. Uh, veel gedoe dus en veel kosten. Terugbouwen is weer langzamer laten rijden, bedoel je? Ja, precies. Ja, dat hij ja. niet meer is opgevoerd of dat de vaarjuring er weer in zit. Ja. Um, op het moment dat je zonder kentekenbewijs alsnog gaat snorren of brommen... dan loop je het risico dat je echt je, je, je scooter kwijt bent. Maar als ze dus via de radar of, of lezen makkelijker ingenomen kunnen worden... en 90% rijdt te hard, dan is direct geen scooter meer op de weg? Nou, ik denk dat dan inderdaad, als, als dat veel gaat gebeuren... de scooters het wel in een, uit hun hoofd laten om te hard te gaan rijden. Ja, ja. Want uh, hoeveel worden er nu van de weg gehaald, ja, dus? Uh, nou, die cijfers weet ik niet uh, precies. maar op de, zijn wel ja, ja, op, op de, de, de tienduizenden scooters uh, die, die er in Amsterdam zijn. En uh, het, het, het, verdubbeld, uh, het is in vijf jaar tijd ook verdubbeld. Ja, van uh, 9.000 naar 25.000 in vijf jaar tijd. Ja, ja. Dat, dat is een ontzettende toename. En dat merk je op het fietspad ook uh, in, de, in de overlast. Dus een paar honderd die in beslag worden genomen, uh, dat maakt dan natuurlijk niet zoveel uit. Het gaat erom dat de scooters gewoon echt uh, of op de rijbaan gaan, of niet meer te hard rijden. Oké, okay, bedankt. En dan gaan de scooters weer weg hier vanaf de Pont in Amsterdam. You got to let yourself soon Muziek van eigen bodem. Chris Berry en Parquisit. Let's go. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Ja, de eretitel Wereldvoetballer van het jaar... wordt de strijd tussen Frank Ribéry, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Geen Arjen Robben dus, of Robin van Persie. Kees Kwakman is verdediger bij NAC Breda... en vorige maand een van de spelers in het Europees Sterrenelftal. Dat werd samengesteld door de Spaanse sportkrant Marsa. Goedemiddag... Goedemiddag. Ja, hoe kwam u in het Europese sterrenelftal? Uh, nou, ik speelde een uh, aardige wedstrijd tegen PSV en uh, scoorde toevallig twee keer. En uh, dat viel denk ik op in het uh, in het buitenland. Dus, ja. uh, zodoende eigenlijk. En dan ineens uh, sta, sta je in een team met Ronaldo onder andere. Ja, klopt. En uh, Zlatan Ibrahimovic en nog wel wat aardige spelers. Dus uh, die ja. allemaal een stuk beter zijn dan dat ik ben. Maar uh, nou, het was <laughs> wel leuk voor een keer om, uh, om daar eens tussen te staan. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. He, wie, wie van de drie spelers die nu zijn overgebleven voor de verkiezing van voetballer van het jaar uh, zijn nou... Zijn dit de juiste namen, vindt u? Uh, ja, nou ja, goed. Beetje chauvinistisch Robben. Had er misschien ook wel bij gekund. Die heeft natuurlijk ook wel aardig gedaan. Uh, een Belangrijke goal gemaakt. Ehm... Uh, ja, uiteindelijk denk ik wel dat dit uh, Ronaldo en Messi moeten er denk ik ten alle tijde in staan. Als ze blijven presteren natuurlijk. En uh, Ribery heeft een fantastisch jaar gehad met Bayern München. Dus ja, uh, ja niet en, helemaal onlogisch. In je en wie is voor u de favoriet? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik, ik, ik, ja, Ribery misschien omdat hij veel gewonnen heeft. Maar als ik echt gewoon kijk naar het voetbal, dan, dan zal dat Messi of Ronaldo zijn. En het is misschien wel eens leuk om het Ronaldo eens een keer te laten worden. Want uh, ik kan me. begrijpen. Volgens mij is hij wel behoorlijk frustrerend als het, als het elke keer een wordt voor hem. Ja, dat is natuurlijk zo. Als, als, nou een vierde naam, als je u nou een vierde naam zou mogen toevoegen, wie was het dan geweest? En dan niet Kees Kwakman zeggen natuurlijk. <laughs> nee, dat, zo gek ben ik ook weer niet. <laughs> dat is heel bescheiden. Ja, uh, nee, nou, ik denk dat het dan uh, Arjen Robbers al, uh, want die heeft echt een uitstekend jaar gehad. Weinig blessures ook, Veel goals gemaakt. Veel gewonnen met Bayern München. Ja, beslissende goal in de Champions League. Dus... Uh, ja, misschien wel wat aan je bril op, maar uh, ja. Ja, die heeft gewoon op, op een heel hoog niveau uh, uitstekend gepresteerd. Oké. Okay. Nou, nou zijn deze genomineerden voor de wereld, die, wereldvoetballer uh, van het jaar, dat zijn allemaal aanvallers. Uh, u met verdediger, wie zou, met wie zou je het meeste moeite hebben? <laughs> uh, nou, ik denk dat ik, ik ze alle drie niet kan houden, maar uh, <laughs> ja, dat, dat, dat, dat zijn alle drie wel wat andere spelers. Ribéry is een wat meer buitenspelers. Ja. ja, ik denk dat uiteindelijk uh, Messi het moeilijkste te verdedigen is. Maar goed, dat, dat, dat, dat scheelt dan misschien fracties in vergelijking met die anderen hoor. Ja. Is, maar, is, uh, is het een droom om daar nog eens een keer tegen te mogen voetballen? Nou, eigenlijk niet. Want <laughs> ik denk dat ik aan alle kanten opgespeeld word. Dus uh, dat, is, uh, dat is denk ik heel mooi om naar te kijken. Maar uh, ja, een droom moet ook wel een beetje te verwezenlijk zijn. En dat is niet het geval. Dus. Uh,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 Maar voor de kindjes die in een tentje moeten wonen. Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Kelle, Kelle Keuken. Grote showroomkeuken uitverkopen bij Kelle Keukens Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de kellendealer. Kelle, Kelle Kijk snel op kellekeukens.nl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 In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal met Mark Visser. In Doenkrinse hoofdstad Kiev is de oproerpolitie begonnen... met het verwijderen van barricades bij regeringsgebouwen... wel de journalisten ter plekke. Ook zou het hoofdkwartier van de oppositie zijn bestormd. In Kiev hing volgens journalisten ter plekke... de hele middag al een grimmige sfeer. Het Openbaar Ministerie wil dat de politieagent... die vorig jaar op station Hollandspoor de 17-jarige Rishi doodschoot... vrij uitgaat. Volgens officier van justitie valt de agent die terecht staat... niets te verwijten. De agent had volgens de officier genoeg reden om aan te nemen... dat de jonge vuurwapen gevaarlijk was... omdat hij iets uit zijn broekzak pakte... toen hij bevel kreeg om stil te blijven staan. Minister Plasterek gaat bij de Amerikaanse ambassade informeren... naar de functie van de antennes op het dak van de ambassade in Den Haag dan schrijft hij een antwoord op vragen van de SP en de ChristenUnie. De partijen willen weten of de antennes misschien worden gebruikt... om dataverkeer af te luisteren. Plasterek is bereid bij de Amerikanen om uitleg te vragen... en zal de Kamer over de uitkomst informeren. Een jongen van 18 uit Helmond is voordeeld tot 1 jaar en 8 maanden jeugddetentie... omdat hij een man van 66 heeft vermoord. En ook krijgt hij jeugdtbs voor 2 jaar.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 De politie van Curaçao heeft een info gedaan bij ex-premier Schotten. De reden is nog niet duidelijk. Een burgerrechtenbeweging op Curaçao pleit er eind oktober voor om Schotten te vervolgen. En zou zich tussen 2010 en 2012 schuldig hebben gemaakt aan witwassen en omkoping. Dat was het nieuws over zich. En voor het weer is hier Marco Verhoef. Met bewolking die steeds meer plaats gaat maken voor opklaringen. Het is eigenlijk op de meeste plaatsen al droog. En als dat nu niet zo is, dan gaat dat heel snel gebeuren. En in die opklaringsgebieden kan vanavond nevel of mist ontstaan... met name in het zuidwesten van het land. Daar de laagste minimumtemperaturen, plus 1, net boven nul. dus. In het noordoosten is het 7 graden en dus behoorlijk zacht nog... Dat is morgen ook de maximumtemperatuur, wordt in de ochtend al bereikt. In de rest van het land vijf of zes graden in de middag. De zon schijnt geregeld. Hier en daar uh, kan mist even hardnekkig zijn. De kans erop is het grootst in het zuidwesten van het land. Dan in de nacht naar dinsdag op uitgebreide schaal ligt de vorst. Ook dan kans op wat nevel of mist. En misschien ook lokaal een klein beetje gladheid. Sowieso woensdagmorgen uh, krabben en de autorijten zullen best aangeslagen zijn. Dat kan ook later in de week, hoewel de nachten iets minder koud worden. De kans op bewolking neemt wel toe. Maar op neerslag moeten we sowieso wachten tot zaterdag. En bij de ANWB zit John Soka. Het is een normale avondspits met in totaal 118 kilometer file. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Een paar opvallende files zijn ongelukken. Zo staat er op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... tussen afrit Vorst en Deventer, 7 kilometer. Komt er een ongeluk met twee vrachtwagens en drie personenauto's. Bij Deventer zijn twee rijstoken dicht. Op de A9 richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij knopend Batuverdorp. Ook daar staat inmiddels 7 kilometer. Want bij Batuverdorp is de rechterrijst ook dicht. En op de a 59 richting Os, daar staat door een ongeluk... bij klopend paalgraven, drie kilometer... daar wordt al het verkeer over de vluchtstok geleid. Een heel goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Drie minuten over half zes is het. De burgemeester van Noordenveld... heeft zijn buik vol van de sauna-branden. Dit jaar waren er al vier. We bellen hem straks. Maar eerst de opnames vandaag van een reclamespotje... voor de Protestantse Kerk in Nederland. Die commercial moet mensen met de kerstdagen naar de kerk lokken. De hoofdrol is weggelegd voor CDA-leider Sibrand van Haarsma Buma. Verslaggever Roel Pauw keek mee op de set. De ramen van Rooseveltlaan 173 zijn geblindeerd met zwarte doeken... Want hier binnen heerst de ouderwetse gezelligheid van Kerst. Wat we nu op die monitor zien, dat spetten er binnen af. Maar ja. niet te fluisteren misschien. Ja, wat we hier op het beeldscherm zien, dat wordt nu opgenomen. En we zien Sibrand Pippa ja. aan tafel schuiven vanuit Rijkgevuldig. Ja, het ziet er heel feestelijk uit. Dus Ze we staan weer op. Het lijkt niet zo'n ingewikkelde scène, maar toch moet uh, het een paar keer over. Ja, het moet er natuurlijk heel sfeervol uitzien. Ja. En uh, zo vaak zendt de protestantse kerk in Nederland geen commercial uit. Dus nee, we gaan pas. natuurlijk voor de beste kwaliteit. Ja. Sibrand Buma, blij met zijn uh, acteerdebuut? Ja, volgens mij wel. Ja. Hij vindt het erg leuk om mee te doen. Hij is een betrokken lid van onze kerk. En uh, hij draagt graag bij aan de boodschap die we met deze commercial willen uitstralen.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 En het zou natuurlijk prachtig zijn dat mensen denken... ja, maar dat, dit is echt een uniek verhaal. Dit wordt met kerst verteld en dat verhaal gaat door. Daar wil ik bij zijn. Een verslag van uh, verslaggever Roel Pauw en het spotje waarover het ging... dat zal 125 keer te zien zijn op de publieke en de commerciële zenders. Ja, de laatste dagen van Nelson Mandela, daar gaan we het nu over hebben... want die waren heel bijzonder. Dat heeft zijn dochter gezegd uit zijn eerste huwelijk, Makaziwe... Dat zei ze in een interview met de BBC. I would every day say to him, you know, have a kiss here or kiss the cheek and say, I love you, Dada. Makaziwe vertelt dat haar vader iedere dag zijn ogen heel even opendeed. And then maybe he would open his eyes for just a second and close those eyes. So for me, I think that, that until the last moment, had us, you know. Tot op het laatst hoorde hij wat ze tegen hem zei. Het was een mooie laatste week. Tata had een wonderful time. You know, the children were there, the grandchildren were there, you know, uh Grasa was there. Tot op het laatste moment werd hij omringd door zijn kinderen, kleinkinderen en zijn vrouw Grasa Michelle. So we are always around him and even at the last moment we were sitting with him. Maar Kaziwe heeft veel lof voor de artsen. Donderdagochtend werd duidelijk dat ze niets meer voor hem konden betekenen. the spirit of a king. Yes, my father comes from Ze beschrijft de artsen als soldaten die de geest van een koning bewaakten. They were there in silence. And when we as family members came in, they would excuse themselves, and just a few of them would be there to give us the time. Om mijn Makaziwe leerde van haar vader om anderen te vergeven. Voor hemzelf was het ook niet makkelijk om de machthebbers te vergeven. die hem 27 jaar lang hadden opgesloten. Maar ik denk dat hij wist dat als hij niet would be vooral in de spiritually. Je kunt mensen leren om lief te hebben. en te vergeven. Dat is de belangrijkste les van haar vader, Nelson Mandela. Je kunt ook een mens leren. To love, to embrace, to forgive. And for me, that's the greatest lesson. Zij Zee Makaziwe, een van de dochters van Nelson Mandela. Ik praat verder met correspondent Alice van Gelder. Alice, goedemiddag. Wat zei zijn dochter nog meer? Ja, ze keek ook nog wel even terug naar het verleden. En ze vertelde dat ze als kind eigenlijk heel erg boos en verbitterd was. Omdat haar vader niet was. Omdat hij inderdaad 27 jaar vast heeft gezeten. En Mandela zelf heeft ook altijd gezegd dat dat een van de dingen is waar hij toch ook wel de grootste spijt van heeft. Dat hij geen betere vader kon zijn. Ook niet na zijn vrijlating. Want toen kreeg hij het natuurlijk druk met zijn presidentschap. Ja. Nou heeft het parlement van Zuid-Afrika vandaag Mandela herdacht. Wat viel jou daarbij op? Ja, ieder parlementslid kreeg vijf minuten om vandaag iets te zeggen. Ja, eigenlijk wat opviel was dat ze vooral zeiden... kijk naar het erfgoed van Mandela. Uh, zo ook bijvoorbeeld de visie visiepresidenten Motlante. Luister maar even mee. The lead must test however is whether inheritors of his dream... as to his vision and adherence of his philosophy... will be able to make the dream for which he lived... Come to pass in the fullness of time. Ja, de droom van Mandela die moet worden voortgezet en er wordt dus de afgelopen dagen niet alleen over het verleden gesproken, wat Mandela heeft gedaan voor het land, maar vooral ook inderdaad wat er nog moet gebeuren in Zuid-Afrika. Er is nog heel veel armoede, heel veel ongelijkheid. En er is eigenlijk juist heel veel kritiek op het ANC, op de regeringspartij van Mandela... en dus ook op landen die je net hoorde spreken... dat ze onvoldoende gedaan hebben in de jaren na Mandela... om het land ja, te verbeteren in de situatie hier. Ja. En, en, en dan morgen de grote herdenking in het voetbalstadion van Johannesburg. Uh, hoe, zijn, hoe gaat het met de voorbereidingen daar? Ja, die zijn nog druk in de weer. En ik was eerder op de dag even bij het stadion... waar ze nog het podium aan het opbouwen waren. Er werden ook bewakers toegesproken. Er worden zo'n 3000 bewakers ingezet bij het stadion. Ze hebben nog veel te doen. Er lag ook kogelvrij glas klaar. Dat is natuurlijk omdat er zoveel wereldleiders en beroemdheden komen. Er was nog veel te doen, maar de overheid zegt tot nu toe... we hebben het onder controle... Een van de grootste uitdagingen waarschijnlijk gaat zijn om het gewone publiek in banen te leiden. Uh, er zijn 95.000 plaatsen in het stadion. En uh, ze hebben gezegd, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Uh, de gewone Zuid-Afrikaan gaat dus op de stoep liggen waarschijnlijk uh, vannacht. Ja, en dat gaat waarschijnlijk morgen de grootste chaos uh, opleveren. Wie een plekje kan bemachtigen om daarbij te zijn. Oké, okay, en uh, jij gaat er ook uh, voor ons bij zijn voor Radio 1, Alice van Gelder. We gaan terug naar 1987, een lied wat speciaal tegen de apartheid was gemaakt. Labi Cipher, something inside so strong. The higher you build your barriers, the taller I become.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 Oh, you're doing me wrong so wrong you thought that my pride was gone oh no there's something inside so Tumbling, Deny my place in time You squander wealth that's mine My light will shine So brightly it will blind you Because there's something inside so strong I know that I can make it though you're doing me wrong I La Chiffre was dat. En voor de verkeersinformatie gaan we naar John's bij de ANWB. Ja, de stellen staat op 131 kilometer file. Een vrij normale avondspits spits alleen niet voor het verkeer. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo er zat een lange file door een ongeluk. En daar staat tussen af het Forst en Deventer 10 kilometer. Bij Deventer zijn twee rijstoken dicht. En op de A59 Denbos richting Os is een kettingbotsing gebeurd... met zeven auto's bij knopend paalgraven. Er staat 3 kilometer file en al het verkeer wordt daar over de vlesstrok geleid. Het is 12 minuten voor zes. Voor de derde keer dit jaar woede er vannacht een brand in een sauna-complex in Pijzen. De burgemeester gelooft niet meer in zoveel pech... en denkt dat de branden bij het complex geen toeval zijn. Hans van der Laan, burgemeester van de gemeente Noorderveld waar Peijzen ligt. Uh, goedemiddag. goedemiddag. Denkt u aan brandstichting? Nou, niet alleen, uh, maar wat ik wel zeg is dat het heel toevallig is wat er allemaal gebeurt. En ja, die toevalligheden maken wel dat ik wil dat alle scenario's die mogelijk zijn ook onderzocht worden. Want ik begrijp dat uh, deze sauna, waar nu weer brand was, uh, onlangs vernieuwd was. En dat u ja. het ook had gecontroleerd, of uw ambtenaren althans. Dus dat er niks mis was met de bouw. Ja, dit ding is super nieuw, is twee maanden geleden geopend. Het is dus allemaal gecontroleerd. Ik ken ook het bedrijf waar de installaties is aangebracht. Ja, en daar brandt nooit wat vanaf. En... en... Ik, dit denk wel en binnen uh, twee maanden en de derde in, in één jaar. Dus het is, ja, het is mij te toevallig om te zeggen, het is, het is uh, stomme pech. Dat kan ja. het wel zijn, maar uh, uh, ik wil alles uitgezocht hebben. Ja, dus dat gaat nu gebeuren. Um, ja. De buurtbewoners alleen, die zijn het uh, zat. Het is natuurlijk toch wel gevaarlijk als er steeds brand uitbreekt, die maatregelen. Ja, dat... Dat klopt, maar stel dat, dat brandstichting aan de orde is, hè, wat u zelf suggereert, dat zou kunnen. Uh, dat is door iemand van buiten het bedrijf, zullen we zeggen, stel. Ja, dan is het toch wel heel zuur dat je zegt van nou ja, als beloning gaan we de boel sluiten. Uh, maar we begrijpen de zorgen van de buurt. Uh, we zitten er ook bovenop. Ja. Gelukkig staan er geen woningen in de directe omgeving, althans niet er vlak op. Nee. Dus in die zin is de buurt denk ik ook nog wel weer, uh, nou ja, redelijk veilig, laat maar zo zeggen. Maar laat u extra uh, uh, surveilleren bijvoorbeeld door de politie? Als de politie dat nodig vindt, zullen ze dat doen, maar op dit moment heb ik daar geen aanwijzing voor. Heeft u nee. ook al aanwijzingen? Heeft de eigenaar misschien enige gedachten over wie er achter de brand zou kunnen zitten? Heeft hij niet tegen mij gezegd? Uh... Maar ja, dat wil niet zeggen. Dat ziet niet iets denk nee. Oké. Okay. Goed uh, tot zover dan. Hans van der Laan, burgemeester van Noordenveld, over de brandstichting, of mogelijke brandstichting in Pijzen, in een sauna Aldaar. Ruim duizend voormalige medewerkers van de reisorganisatie OAT zoeken nog werk. Een maand geleden ging het bedrijf failliet en sindsdien zitten de mensen thuis. Een paar honderd oud-medewerkers wonen in het Overijsselse Holte. Vanmiddag hield de gemeente met uitkeringsinstantie UWV een banenmarkt voor hen. Maar of iedereen daar nu mee geholpen is? Nou, hartstikke goed. Zullen we gewoon afspreken dat je mij even belt en dan gaan we gewoon afspraken? zegt de dame van A1 personeelsdiensten. Die staat ook op de banenmarkt. De banenmarkt in het gemeentehuis van Rijsselholt. Waar heel veel owat medewerkers naartoe zijn gekomen om te kijken of het er voor hun na één maand na het faillissement toch nog werk is. Het is wel, uh, het is wel makkelijk vissen in zo'n vijver, of niet? Het is heel makkelijk vissen, want de vijver is zo ontzettend groot. Het is alleen een, uh, een uitdaging om de baan te zoeken voor... De, uh, voor de kandidaat. Hebben jullie ook werk voor hen? Het is heel, ja, dat, dat is de kunst. Kijk, de... Antwoord nee. Je, moet, je kunt geen garanties afgeven helaas. Kijk, wij doen ons best om uh, voor die kandidaten weer een hartstikke leuke baan te vinden. Alleen de, we kunnen geen garanties geven, maar dat, kun, dat kan niemand. Nee, helaas. Het heeft iets weg van een uh, van een reunie. Ja, dat is ook wel, uh, dat is wel zo. Ja. Je ziet nu jouw collega's weer die je een maand lang niet gezien hebt. Dus, uh, ja. Wat deed u bij de OBAT? Ik zat op de financiële administratie, crediteurenadministratie. En al deze mensen om u heen ook? Deze Ik zal mensen... allemaal dames en heren? Ja, een deel is van de crediteurenadministratie, ook van de Globe-Winkeladministratie en uh, andere afdelingen binnen de administratie. Dus, uh, ja. Hoe is het met u na een maand? Het gaat. Ja, ja, ik ben er thuis zitten nu al wel een beetje, beetje zat eigenlijk. Het begint nu wel te komen dat ik denk van ja, het was weer tijd om, uh, om aan het werk te gaan. Want uh, het is toch tamelijk doelloos als je gewoon thuis zit moet ik zeggen. Ja. Dus, wat uh, hebt u al gedaan om, uh, ja, laten we zeggen, gedurende deze maand om aan een baan te komen? Ja, ik heb me ingeschreven bij diverse uitzendbureaus en uh, ook wel, wel gericht wat sollicitaties uh, gedaan op vacatures die uh, ja, bij mijn profiel passen zeg maar. Maar tot nu toe heb ik alleen maar afwijzingen gekregen. Dus uh, nog geen enkele uitnodiging voor een gesprek of, uh, of iets dergelijks. Ja. Dus ja. Het is lastig hè in deze is, tijd ook. Ja, het is heel en lastig. En ook hier in Rijssel, Holten. Ik denk het. Ja, ik woon zelf in Hengelo en ik kijk ook al wat breder qua, qua afstand. Zeg maar. Het maakt me ook niet uit als ik 50 kilometer moet rijden of 75. Dat, dat wil best. Maar, uh... ja. Tot nu toe helaas zonder resultaat. Bent u nu hier om samen met uw collega's nog eventjes rond te lopen en te kijken? Of denkt u van nee, ik ga hier ook gewoon echt op zoek naar mijn baan? Ja, wel naar een baan. Ja, het is leuk je collega's weer te zien natuurlijk. En ook hopelijk dat er een paar collega's er niet zijn die juist wel werk hebben gevonden. Het zijn er niet zoveel, hè? Van onze afdeling niet zo. Ja, drie? drie. Er wordt drie gezegd. Ja. Okay. Ja, ja, ja. ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik hiervan moet denken. Ik vind het heel goed initiatief dat dat gedaan wordt, maar... Ja, of het in praktijk allemaal zoveel, uh, ja. of het zo werkt, dat, uh, ja, dat weet Jullie ik niet. Jullie zijn ook met zoveel, die op zoek zijn. Ja, zeker. En, maar het, het, het is ook het zoeken naar het, en nu naar het werk, maar het is nu nog, nu hier sta, soms onwerkelijk dat je denkt van, ja, na 17 jaar dat je dan zo hier staat en dat je dan denkt van, uh, is dat nou echt zo? Overkomt dat ons dat nou echt? Nou, dat moet niet laten zakken. Nee, nee, nee, nee. doen we niet. Jullie staan pas aan het begin van de madermarkt, ja. dus uh, ja, gaan we. aan de gang. Ja. Er is vast wel wat bij. Een verslag van Peter van der Meerschout, hoor u. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Met Ewout de Bruin. De kans is groot dat veel arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije naar Nederland komen. Dan is voorspeld, minister Asscher van Sociale Zaken zegt in NRC Handelsblad, dat hij ervan uitgaat dat tot nu toe verkeerde rekenmodellen gebruikt zijn. En dat is een groot probleem, zegt Asscher in de krant. Hoe meer goedkope arbeidskrachten er zijn, hoe slechter de arbeidsvoorwaarden voor iedereen worden, denkt de minister. Hij is vandaag in Brussel om dat nog eens duidelijk te maken aan zijn Europese collega's. Rotterdam wil de toestroom van die arbeidsmigranten beperken... door niet alle nieuwkomers nog langer een sofi nummer te geven. Mensen die zich willen inschrijven op een adres... Waar, waar al veel andere buitenlandse werknemers wonen... kunnen dat vergeten. En zo zijn er meer maatregelen. Tegen RTV Rijnmond zegt wethouder Karakous dat hij de pijn wil verdelen. Andere gemeenten moeten bijspringen. De eerlijke verdeling in de stad zelf, over de wijken... maar ook de eerlijke verdeling over de regio. Dus ik zou het prettig vinden als Kapel aan de IJssel... Ridderkerk, Barendrecht, Lansingen Land ons helpt om voor die mensen een goede opvang te zorgen. Een van de mannen die de Britse soldaat Lee Rigby afslacht in Londen... noemt zichzelf een soldaat van Allah. Britse media besteden volop aandacht aan de rechtszaak over de moordpartij. Michael Adebellaggio liet zich direct na die moord filmen door omstanders. En dat was niet voor niets, zegt een verslaggever van de BBC. After the event he asked people to film the scene because he wanted people to understand his message the political message he wanted to get across to the people of Britain and he didn't want them to be uh, in his words brainwashed by the BBC's coverage of it. In dat filmpje zegt Adebola Joe dat hij in de Koran had gelezen dat wij hen moeten bestrijden zoals zij ons bestrijden. In de rechtszaal herhaalde hij dat Brigby heeft dat hij Rugby heeft vermoord en dat hij dat zag als een opdracht van Allah. Iets heel anders dan. Mensen die geen zin hebben in jengelende kinderen aan het zwembad... of huilende baby's in een restaurant... die kunnen vanaf volgend jaar terecht bij Touroperator operator Corendon. Want kinderen kunnen een vakantie maken, maar ook kapot maken, zegt de directeur in het Parool. En daarom komt Corendon met een brochure... waarin alleen maar bestemmingen staan waar kinderen niet welkom zijn. Directeur Oesloo heeft niets tegen kinderen, benadrukt hij. Kindvrije vakanties zijn een groeiende markt, denkt hij. En wie denkt dat de huilende baby's in het vliegtuig dan ook voortaan verleden tijd zijn, die komt bedrogen uit. Want de kindvrije reis, die gaat pas in op de plaats van bestemming. Heb jij dit jaar al kerstkaarten gekregen, Rick? Nee, ik nog niet. Jij wel? Nee, ik ook niet. Maar prinses Beatrix wel. Vandaag voor de eerste keer kreeg zij kerstpost op Drakenstein in Laagvuurze. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is de eerste kerstkaart. Hè? De allereerste. Ja, de allereerste. Ja, dat waren de marchercees die de post in ontvangst namen. Dagelijk, dagelijkse kost voor hen. De postbezorger die was duidelijk meer onder de indruk. Het is natuurlijk toch een, he, tot de koningin, dat is een grote afstand. Maar toch zitten ze te kijken, hé, hey, ja, HK Beatrix, zoiets, <laughs> zie je dan op. Ja, wel, wel bijzonder, ja, toch wel, ja. Frankrijk is begonnen met het ontwapenen van gewapende strijders in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In de hoofdstad Bangui is een kort vuur geveegd... tussen de Franse troepen en rebellen. Gisteren kondigde de minister van Defensie Le Drignan aan dat het leger snel zou ingrijpen. Om te a tous ses tous ses groupes organisés plus ou moins uh, ces uh, groupes qui sont soit en ville soit dans la forêt uh, que la période d'impunité était terminée et qu'on rentrait dans une phase nouvelle. Er moet een nieuwe periode ingaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek... zegt Le Drillant. Het ingrijpen van het leger heeft direct merkbaar effect. Volgens een verslaggever van de nieuwszender Van Katge... is de rust teruggekeerd in de hoofdstad. Hey Wout de Bruin, dankjewel voor het mediaoverzicht. Zometeen in het NOS Radio 1-journaal praten we met William Spai... hoofdrolspeler van de musical De Kleine Blonde Dood... die vanavond in première gaat. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur en daarna weer... zijn wij er weer. Graag tot zo...